Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Utrecht en Amersfoort zijn afgelopen avond noodbevelen afgekondigd vanwege onrust op bepaalde plekken. De gemeente Utrecht zegt dat een groep jongeren in de wijken zuilen en ondiep met vuurwerk gooit en dat er daarom een noodbevel geldt voor de hele omgeving. Ook voor de wijk Hoograven geldt een noodbevel. Volgens de gemeente Utrecht wordt de politie daar met stenen bekogeld. Eerder op de avond werd in Amersfoort al iemand aangehouden nadat er een noodbevel was afgekondigd. Ook dat gebeurde na het gooien van vuurwerk. De jongeren in Amersfoort werden volgens de politie op sociale media opgeroepen om te komen rellen. Ze vertrokken weer toen politie en ME arriveerden. Minister Slop heeft een landelijk team opgericht dat scholen moet helpen de ventilatie zo snel mogelijk op orde te krijgen. Voorzitter van dit team wordt Doekle Terpstra. De leden van het team gaan scholen helpen om te voldoen aan de minimale wettelijke normen voor ventilatie die er nu al zijn. Volgens het RIVM zijn die normen voldoende om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doel is dat alle scholen op 1 oktober hun ventilatie hebben gecheckt. En dat ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD als de ventilatie niet goed genoeg blijkt. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk hebben duizenden betogers zich verzameld voor een gevangenis waar veel politieke gevangenen worden vastgehouden. Ze eisen de vrijlating van de opgepakte betogers. In die gevangenis zit ook de man van de oppositieleider Tiganovskaya vast. Ook zijn naam wordt door de betogers gescandeerd. Ook in de stad Grodno, vlakbij de Poolse grens, wordt gedemonstreerd. In de Europa League heeft Inter Milaan te kosten van Shakhtar Donetsk de finale bereikt. De drievoudig winnaar boekte in Düsseldorf een 5-0 zegen. Inter ontmoet vrijdag in Keulen in de finale Sevilla... dat gisteren al te sterk was voor Manchester United. Het weer. Vannacht wisselt bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag veel bewolking en opnieuw een aantal buien bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 ta ta ta ta, ta.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 It's all you've been talking about In my head Nothing feels better than this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 We're just trying to make you see Nobody does it better Closer than close, coast, yeah I wish I know ever will be You want me from close to close, yeah, yeah We're just trying to make you see Nobody does it better I'm better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 Bacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes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 I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away.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 Be. This is me. Okay.